Ja, wie zijn er allemaal aanwezig? Hallo! Hey, dat is uh, Henk volgens mij en uh, Julian zal er ook wel zijn. Goedenavond, Johan. Hoe ja. maak je het? Ah, altijd prima, hè? Ja, uh, we gaan er nu alvast een beetje kerst vieren, hè? Want het, uh, dat is de uitzending voor, uh, voor de week dat het kerst er is. Het is wel zwaar aan de andere kant van de week. Maar uh, ja, dus ik denk van... We uh, zijn in de stemming, hè? Jullie ook? Ongelooflijk! Ja, en, en uh, we gaan gewoon geen uh, bitcoins en goud en zilver doen. Maar wel de fertility index. Want die heeft ook uh, bepaalde kerstgevoelens. Uh, ja. ja, je weet hoe het gaat natuurlijk. Met de kerstballen? Uh, dat uh, sowieso. De ene keer gaat het, gaat het slechter dan een andere keer. Mm -hmm. Maar uh, ja, nu kan ik op dit moment uh, geen keiharde cijfers uh, aanleveren. Oh joh. <coughs> want we... Uh, ja, uh, vanwege de bezuinigingen ook, heb ik nu veel meer uh, stagiaires in dienst. Mm. En, uh, en uh, ja, we hadden een, uh, een uh, enorme discussie. Oh. Ja. En uh, het komt erop neer dat uh, ik vind de Fertility Index kut, zij vindt het kloten. Oh, oké. Okay. Nou ja, breng die twee tezamen zou ik zeggen. Ja, dan uh, gaat het wel weer goed. maar. Uh, Nee, er zit een behoorlijke kloof nu bij ons op, de, op het bureau. Mm. Oké. Okay. Ja. Gaat het nog goed komen, denk je? Ja, natuurlijk. We hoort allemaal bij het proces, hè? Ah, gelukkig. Ja. En uiteindelijk zijn wij ook maar gewoon uh, toeschouwers van het uh, cijfer. Dus welk oordeel we ook vellen, het doet er verder niet toe. Het cijfer is. Ja, ja, ja. Ja, cijfer is, uh, kent ook geen genade. Nee. Nee, dat is, uh, ja. Zullen we dan meteen uh, van de spermabank naar de gewone bank gaan? Ja. Ja, ja. want uh, ING, <laughs> ING, die, heeft, uh, die krijgt waarschijnlijk een overhoord, uh, want die, die staat in een bepaald lijstje op nummer 1. En het is een wereldlijstje. En uh, de ING bank, die, uh, is, die is de bank met de meeste storingen ter wereld. <laughs> ja. Ja, dan Prachtig. sta je op de kaart. Ja, gestoorde bank. Het is, uh, het is bizar natuurlijk, uh, want we <laughs> moeten eigenlijk ook even naar de rest van het lijstje kijken. Hè? Ja, Nederland staat daar uh, vol met gouden medailles. Hè? Want Ga wie staat er op 2 en 3. Ja, uh, oe, uh, je had de Rabobank en uh, de ABN. Ik weet niet meer in welke volgorde. Nou jongens, even een applausje. Ja, ja, is goud, zilver en brons. Gewoon ja. 1, 2, 3. Het lijkt ja. het ze wel. Ja, ja. Inderdaad. Uh, tijd voor het Wilhelmus. Ja, ja, ja. Dat uh, ja, het is wel verwonderlijk. Ja. Omdat... Uh, nou, als je gewoon een gesprek hoort... zou je denken... Uh, ICT'ers, die zijn zo... Uh, uit de werkelijkheid. Die zitten gewoon in de... in de binaire wereld. Maar... Uh, het blijkt dan toch niet zo te zijn. Nee. Er gaat wat mis. ja. Uh, yeah. Nou, bij, bij ING daar kon ik het wel een beetje verklaren. Tenminste, ik heb het via-via uh, gehoord van iemand die bij de ING gewerkt heeft. En die zijn eigenlijk van een behoorlijk ouderwetse manier van geld. of het verwerken van de transacties. overgaan ja. Ja, naar een nieuw, nieuw, modern systeem. En dat zou misschien de verklaring kunnen zijn. Ik, ik ben er zelf verder niet geweest. Ik heb alleen maar van horen zeggen. Uh, denk jij dat uh, Jurin, dat de dat, uh, reden kan zijn? Ja. De kinderziektes, hè? je hebt een nieuw systeem. Nou. Een aantal, aantal dingen. Deels is natuurlijk ook heeft, heeft het natuurlijk ook met DDoS-tekst te maken. Hè. Er zijn gewoon mensen... Uh, terecht heel erg boos op, uh, op, op de banken. Uh, eigenlijk moeten ze boos zijn op de overheid. Maar ja, ja. Al, alle banken zijn natuurlijk gered. En dat heeft heel wat belastingcenten uh, gekost. Ja. Dus als jij... Uh, nou ja, Werkt voor een bedrijf dat echt hard voor de, voor de centen moet, uh, moet, moet uh, werken en zich blauw betaalt aan belasting. Dan voelt het onrechtvaardig dat, uh, ja, dat, dat, dat banken zoveel krijgen. Dus wat je heel veel ziet, dat zijn dat storingen worden veroorzaakt door, uh, door hackers. Mm. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk ook andere oorzaken. Uh, la laten we ook, ook, ook eerlijk zijn dat banken nu niet bepaald de meest moderne organisaties zijn. Hè? Het zijn geen hippe IT-bedrijven. Nee. En, en, en ja, de banken die zijn ook een klant hè, van softwareontwikkelaars. Mm -hmm. En ik heb wel eens met zo'n softwareontwikkelaar software gesproken van uh, hoe het zit met die prijzen. Ja, hoe kan er nou dat... Uh, dat de website van, uh, uh, hoe heet dat, uh, van UWV 1 miljard uh, kost. Mm -hmm. Maar dat heeft ook te maken met uh, de cultuur waarin de website uh, gemaakt wordt. En dat is dat iedereen die doet er zijn plasje over. En uh, dan, dan moet er op het laatste moment nog heel veel veranderd worden. Ja, en daar, daar beginnen dan de problemen, denk ik. Uh -huh. ja. En dan ja. het is het ook niet zo dat de overheid, die, ze denken dan, nou, de overheid heeft diepe zakken. Dus daar kunnen we flink in graaien. Natuurlijk. Het maakt voor de ontwikkelaar niks uit. Want je nee. Niet je stuurt weer een nieuwe factuur of zo. Ja. Dat is allemaal vrij terecht. Alleen. Het is jammer voor de belastingbetaler. Dat zeg maar, mensen van de overheid uh, zich bemoeien met zaken waar ze geen verstand van hebben. Ja. ja, ja. Daar komt het uiteindelijk ook neer. Als je geen verstand hebt van, uh, van website bouwen, Dan moet je je ook niet bemoeien. Maar ja. blij zijn met het product zoals dat op je afkomt. Ja. ja. Dat, uh, ja, dat is, dus, uh, dat is dus een beetje het idee. Ja. Omdat ze dus uh, gewoon geen ICT'ers in eigen dienst willen nemen. Ja. Dan, uh, dan heb je dat dus niet. Nee, maar ik, ik kan uh, dit uh, artikel ook dus concluderen dat gewoon in uh, landen zoals, laat zeggen, uh, Zimbabwe of, uh, ja, Mali of zo, daar zijn dus de banken beter dan in uh, Nederland. ja. <laughs> ja. Ja. Zelfs in Noord-Korea. Ja. Ja, goed. Het deel heeft natuurlijk ook wel te maken met uh, verkeer. Hè? Dus... Uh, ja. Uh, het, uh, uh, ja, dat, dat leeft natuurlijk heel veel data op. Ja. Uh, maar... Ja, het, het lijkt hè, alsof... Uh, eerder moesten zeg maar gewoon echt mensen met papiertjes dingen doen. Ja. En nou is het allemaal geautomatiseerd. En zelfs de... Zelfs dan is de prijs voor het bankieren, want voor sommige pasjes betaal je, hè, voor sommige rekeningen betaal je gewoon een maandelijkse bedrag. Mm -hmm. hè, zelfs dan, zeg maar, gaan de kosten omhoog voor de klant. Dat is echt amazing. Ja. Dus misschien moeten we ook gewoon terug naar mensen met papier en is dat gewoon. Nou, ik denk eerder dat er gewoon meer banken bij moeten komen. Ik bedoel, we hebben nu uh, toch vrij weinig banken voor 17 miljoen mensen. Ja. ja, en de, de regels om een nieuwe bank te beginnen is toch wel, uh, die zijn toch best wel hoog. Ja. Ja, dus ja, en je kunt nog steeds een centrale bank doen met, uh, laten we zeggen uh, uh, duizend uh, onderbankjes. De centrale bank bestaan uit dertien banken en uh, ja, maar dat, zijn grote, eronder. maar dat zijn grote partijen. Ja, dat is de Federal Reserve noemen we dat. Ja, ja, ja ik nou hoe. Ja, dat is in de Verenigde Staten, maar het is nog niet, het is, ik vind het nog onduidelijk van hoe het in uh, Nederland is uh, geregeld, of Europa. Ja, daar had je heel veel banken vroeger en die zijn allemaal uh, opgeslokt. En dan ja. heb je een paar uh, financiële instituten. Ja. Dus uh, ja, zo, zo gaat het in Nederland. Ja. Dat is ABN. Uh, ja, Jullie en jij weten nog wel een paar te noemen, want het zijn er wat minder grote nog. hè? Uh, ASN of zoiets. Maar ASN valt weer onder de SNS Real. Je, je, hebt, je hebt niet zoveel banken. Hè? De sector, en dat is het ergste, is enorm geconsolideerd. En waar komt dat door? Dat komt door allemaal regels en lasten die ervoor voor hebben gezorgd dat er gewoon heel weinig banken zijn. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld de Friesland Bank hadden we nog steeds. Maar ja, dat is opgegaan in de Rabobank, is eigenlijk afgeschaft. Nou, en dat heeft er gewoon mee te maken dat het voor veel banken... Hè, de overheid die verzint weer wat nieuws, een stresstest bijvoorbeeld. Ja. Dan, uh, dan, um, omstandigheden die zich niet in werkelijkheid voordoen... maar waarvan de overheid zegt, nou, daar moet een bank tegen kunnen. Je hebt uh, centrale banken die dat kunnen ma manipuleren. En dus zelfs als zou een bank uh, nou ja, onder normale omstandigheden nog kunnen overleven... dan zegt de centrale bank, ja... Wij nemen eventjes wat maatregelen. Waardoor de bank toch uh, gaat omvallen. Dus, uh, ook, ook het laatste. Uh, we weten ook of uh, het gerucht gaat. Ook dat DSB bank nog een setje heeft gekregen. Van de centrale bank. Omdat die echt moest, uh, moest vertrekken. Nou, ze zeggen altijd dat too big too veel het, uh, het, het probleem is. Maar door de manier waarop ze ermee omgaan. Krijgen we alleen maar minder en grotere banken. Mm -hmm. Dus too big wordt nog bigger. <laughs> en wat is volgens jou de oplossing, uh, Juri? Uh... Nou, wat nu nog heel erg is... Hè, mensen die vertrouwen de banken niet meer. Banken die lenen niet meer geld uit aan het MKB. Dus stelt nu dat een, een, een, een buurt dat iets zegt... Nou, wij willen de ondernemers in deze buurt of in deze stad helpen. En wij uh, willen iets lokaals beginnen. Iets heel kleinschaligs. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld... Uh, een, een, een, een, een lokale stedelijke bank of, of een, buur, een bank van een buurt. Uh, de Zuidas van Amsterdam, dat hij zijn eigen bankje krijgt. Maar dat kan niet, want er zijn allemaal grenzen. Uh, je mag volgens mij onder de 5 miljoen euro mag je niet eens een bank oprichten. Nou, laat al die regels en grenzen varen. Dan beginnen we weer uh, bij de grond, beginnen we weer helemaal opnieuw. Ja. Dat is het beste. Ja. Mensen voelen dat ook, dat er maar slechts één keuzemogelijkheid is. Dat we alleen afhankelijk zijn van dit systeem. Ja, en dan krijg je dus uh, van, nemen wij dit systeem, maar er is niks anders. wel dat is allemaal bullshit natuurlijk. Want uh, we hebben op zoveel verschillende manieren handel met elkaar bedreven. met je wel, nog zonder een bank. Mm -hmm. uh, het idee bank was gewoon... Het stukje opslag. En nou is het zelfs. Dus uh, zover dat er uh, zelfs helemaal niks uh, wordt opgeslagen in de bank. Dus, uh, nee. Nee. Het, het zijn nu echt allemaal cijfers. Dus het is... Uh, ja. Dus waar een bank uh, toe verdient is eigenlijk ook... Ja. ja. Meer voor de afspraakjes en de koffie en weet ik voor wat. Maar niet, uh, ja. niet echt meer om geld er naartoe te brengen of zo. Nee. Ja, maar je kan dan tegenwoordig inderdaad je verzekering afsluiten, dat soort dingen, weet je wel. Ze doen ja. steeds meer erbij. <laughs> ja, terwijl, uh, ja, terwijl uh, eerder, dan uh, zag je er gewoon nog echt van die machines, uh, uh, die, van die geldtel uh, machines ja. en, uh, en, en, en zo'n, uh, ja, een soort shuttle systeem ja, nee. met van die koketjes erin, weet je ja, wel. Ja, en dan kon de ondernemer even zijn, zijn dagopbrengst erin flikkeren, ja. ja. ja. ja. ja. Weet je, zo plop, plop, en, uh, nou, en dat, dat is er nu gewoon allemaal niet meer. Er is nu één kluisje en er ligt wat in, en, uh, en de rest, dat is tegenwoordig allemaal elektronisch. Dat is, uh, ja, dus dat is echt uh, ja, dramatisch eigenlijk. Ja. Maar dat, heeft, dat, heeft dus ook, uh, dat zegt dus ook iets over van wat ons geld uh, voorstelt op dit moment. Ja, uh. Uh, niks eigenlijk. Dus. Het, het, is, het is alleen maar een getal. Dus je kunt net zo goed getallen uit gaan wisselen. Ja, uh. Maar heel veel mensen komen niet eens tot die gedachte. Want ze blijven steken in. Ja, ik moet in ieder geval geld in mijn portemonnee hebben of zo. Maar dat is helemaal niet nodig eigenlijk. Nee. Ja, dus ik ben zelf ook voorstander van uh, alternatieve geldsystemen. Uh, dus ja. ik, dat, dat vind ik wel een voorwaarde voor om uh, los te maken aan... Alle dwang wat nu in dit uh, dominante systeem uh, verborgen zit. En hoeveel bitcoins heb je al? Uh... Nou, uh, de Bitcoin is niet echt een. Vind ik niet echt een, een goed uh, alternatief. Oh, oké, okay, oké. Okay. Omdat het uh, eindig uh, is. Oké. Okay. Ja, er zit, uh, er zit geen. Uh, ja, er zit een limiet op. Ja, dus, uh, maar goed, ja. Er dus, ja. is zoveel nagedacht, hè. Ja, <laughs> maar dat maakt. Ja. Ja, de, na, na de, als ze de 21 miljoen uh, bereikt hebben, dan gaan ze weer, uh, uh, hoe het? alles kleiner maken. Ja, ja nou dat, en dat, maar hè, er wordt nu ook uh, ja, toch uh, ten opzichte van uh, euro's uh, gehandeld. Hey, je moet het uh, inkopen met, uh, met euro's, toch? Ja, je kan ook met je coins die je hebt gedolven. Ja, daar, <laughs> daar, die zijn op, toch? Daar ja, werd ik van een andere, andere Litecoin uh, variant. Ja, dus. Uh, ik weet niet, heb je allemaal, al je coinje coins al uh, gemined <laughs> <laughs> Ja, nee. Nee. Ja, dat had maar rijk kunnen maken. Hè. Gewoon voor yeah. euro's. Maar dat is, dat is juist wat je probeert te voorkomen. Dus gewoon. Yeah. Uh, ja, echt. Uh, nou, zo rond het Millennium zag ik een keer een uh, artikeltje op uh, Nieuw age Site. En die uh, had het over twee verschillende stromen van geld. Mm -hmm. dat, er zijn dan Yin en Yang geld. En het, <laughs> gaat, en het gaat om een bepaalde energie die in het geld uh, verheven zit. Het, <laughs> en het heeft er ook mee te maken met dat bijvoorbeeld bij de Egyptenaren ...had je uh, twee vormen van geld die naast elkaar liepen. Okay. Maar ze hadden duidelijk een, een eigen functie. De eerste die was voor de opslag van het graan en de andere gewoon als ruilmiddel. En die werden ten opzichte van elkaar ook wel geruild. Maar door die scheiding zeg maar, bleef de boel overzichtelijk. Het bleef... klinkt een beetje als het goud en het zilver wat je in, de, in Amerika had tot 1873. Ja ja dus, uh, goud en zilverkoers die hielden elkaar in evenwicht en ja. uh, goud werd door de rijken gebruikt zilver door de armen ja hè, waar die IJslanders bijvoorbeeld uh, heel erg goed in waren was om uh, weet ik veel dollars te kopen uh, in, uh, in Frankfurt en dat dan te verkopen in uh, Tokio okay. dat, dat is waar ze, waar ze heel erg uh, rijk mee waren uh, geworden maar dat dat is natuurlijk gewoon absurd dat je zo kunt uh, speculeren met geld. En ja, als je ook gewoon kijkt naar, uh, ja, ik weet niet hoeveel dollars er in de wereldeconomie gepompt uh, zijn, maar uh, het is uh, uh, de meeste olie wordt erin uh, verhandeld. Ja. Uh, dus, uh, nou, dat is misschien wel een beetje te, te berekenen, want de schuld uh, voor iedere dollar is een stukje schuld en uh, die schuld is bij elkaar al uh, 20 triljoen. Dus. Ja. Ja. Kijk, als je eerst een dollar uh, inleverde, mm -hmm. dan uh, kon je daar nog echt uh, uh, goud uh, voor uh, claimen. Ja, dus uh, tot 71 was dat ja. zo, ja. En uh, in Nederland kon je ook guldens uh, uh, zo omwisselen. is ook uh, afgeschaft. Ja, uh, Tegenwoordig, wat je inlevert uh, als je uh, je dollar neerlegt, is eigenlijk ja, een schuld. Ja, ja. En... Um, ja, en het hele systeem gaat, uh, klapt ineens in één als mensen dat gaan doen. Dus in een onhoudbaar uh, systeem uh, mm -hmm. ja, is er maar één munt die gewoon ja, bijgedrukt uh, wordt eigenlijk. Want het bedrag wat er jaarlijks werd uh, bijgedrukt is even hoog ongeveer als het uh, defensiebudget van de Amerikanen. Ja. En, en het budget, defensiebudget was zo rond de jaren 80, 90. Gewoon uh, de helft van de hele wereld. Ja. En uh, als je dan bedenkt dat uh, Irak was de uh, vierde leger en zo. Nou, dat, de, de, die hadden echt duizenden tanks. Hè? En ja, de Amerikanen die hebben duizenden vliegtuigen. En, uh, en uh, een paar vliegdekschepen en weet ik veel wat. Ja, dat is natuurlijk een behoorlijke kostbare operatie. Maar daar, uh, daar hebben uiteindelijk alleen maar andere landen voor gewerkt want ja, ja. zij hebben het alleen maar bijgedrukt en ze hebben wel gezegd van ja, en dat gaan wij als Amerikanen wel uh, uh, terugverdienen yeah? maar waarmee dan? Ja. Wat, kun wat hebben zij de wereld uh, te bieden? Nou, niks eigenlijk ik bedoel, ja, iPhones en nou, ook niet, want die worden ergens die op. Ja, dus, goed, maar die, die komen uit Amerika en eh, ja. worden gemaakt in China. Maar goed, eh, allerlei prul pr prularia, en hoop muziek en films en porno. Ja, muziek, films, porno. Maar is niet... en, en, en suikerwaterdrankjes. Ja, maar daarmee, daarmee kun je niet echt een uh, economie... En, en sigaretten. Ja, maar daarmee kun je niet echt een economie uh, staande houden, denk ik. En Pamela Anderson. ja. <laughs> <laughs> ja. TV-series ja, want uh, TV ja. Ja, zelfs dat is natuurlijk allemaal bullshit hè? als je gewoon leert over de economie dan worden er gewoon echt, echt waardevolle producten en goederen uh, uh, geëxporteerd ja, hè? de Beatles uh, en uh, ABBA die hebben allemaal nog uh, medailles uh, gekregen in onderscheidingen omdat zij gewoon het beste exportproduct van hun land waren en dat ze die mensen hoop uh, gaven ja, nou, als ze dat dus aan, uh, aan uh, weet ik veel wie, uh, geven, uh, hoe heet die, die Miley my, Cyrus en zo. Jezus. Uh, het is, yeah. het, het, ja, de katen liggen nu gewoon anders. Het is eigenlijk wanhoop wat, uh, meuk, yeah, wat, meuk. wat, wat er uh, telt. En yeah. ja, en de mensen die beseffen dat ook wel en die voelen dat ook wel, dat het systeem uh, niet klopt. En uh, ja, en, en als, als dat gevoel er is, dan ja. Ja, dan, dan, nou, daar kom je niet zo snel vanaf. Dus nee. uh, nou, dan worden wij heel vaak, uh, denk ik, um, yeah, dan heb je een stukje vertier. Oorlogje hier, oorlogje daar. En uh, dan uh, de lippen van Hoes, uh, uh, of zo zijn dan vergroot. Of uh, <laughs> weet ik veel wat, Jolante. Ja, ja. Dat, uh, dat is de shit die je dan overheen krijgt. Maar gewoon fundamenteel. Klopt dit systeem niet? Nee, maar dat was al... Uh, dat was me al bekend. Daarom ben ik uiteindelijk ook libertariër geworden. Ja. Dus ja. ja. Goed, ja, maar, ja maar goed, er is... Uh, misschien is er hoop, jongens. Ik weet niet of er hoop is, maar... wat hebben we hier namelijk in het volgende bericht. En dat is namelijk een uh, bericht uit Rusland. En ja, dat heeft met een roebel te maken. Uh, de roebel die was uh, ja, gigantisch uh, gezakt. Ik weet niet of je dat meegekregen, maar... Uh, hij uh, kelder in één keer naar beneden, een soort vrije val en uh, ja, alle Russen schrokken zich een hoedje, uh, zetten een glas vodka neer en die besloten er wat aan te gaan doen. Uh, wat hebben ze gedaan? Ze hebben namelijk de rente verhoogd bij de Russische Centrale Bank van 10% naar 17% en verder wil de Russische overheid de inflatie gaan bestrijden. Uh, dat klinkt goed. En ze willen ook de Russen gaan stimuleren om eens een keertje meer te gaan sparen. Ja, Jurrien, als uh, financiële expert, wat heb jij hier allemaal over te zeggen? Nou ja, uh, de rente gaat omhoog omdat de risico's zijn toegenomen. Dat, uh, dus er de, de, de, de wordt gewoon uh, een eerlijke compensatie aan de spaarders geboden... voor mm -hmm. het feit dat ze in, uh, in, in roebels uh, beleggen. Uh, en al het fiatgeld is natuurlijk onzekerder dan, uh, dan, dan, dan goud en zilver... Dus dat je daar een hoge uh, vergoeding voor moet hebben, lijkt me wel duidelijk. Mm -hmm. He, met de euro, de euro die redt alle, alle, alle zuidelijke Europese landen. De euro, uh, uh, de ECB die koopt, uh, die, die koopt allemaal staatsobligaties uh, op. Dus als jij euro's hebt op uh, de bank, dan, uh, ja, dan is dat ook een gigantisch probleem. Je loopt gigantische risico's ermee. Er want dan krijg je daar een hele lage vergoeding voor. Als spader En van die vergoeding moet je dan ook nog een deel afdragen aan de Belastingdienst. Ja, ja, ja. En dus je kunt in Nederland bij de geen euro's hebben. Dus ik kan me deze maatregel kan ik heel goed voorstellen. Want ja, in onrustige tij tijden zou de rente omhoog uh, moeten gaan. Ja, uh, en anders kun je het beste heel veel gaan lenen. En van al je bezit af. Dat is dan de beste oplossing. Mm -hmm. Ik was niet zo heel erg goed in economie of zo, maar um, uh, het, uh, als je, zeg maar, uh, een uh, economie wil uh, voorhelpen, heb je wel inderdaad uh, spaargeld nodig, maar nog belangrijker is uh, investeringen. Ja, kijk, als die nou uit het sparen voort zouden komen, dan maak je een land uh, sterker, maar... Ja. Het lijkt er gewoon op dat er gewoon in, het hele, uh, in de hele wereld, uh, dat, dat economisch gezien elk land of werelddeel nog maar net in leven wordt gehouden. En uh, ja, wat dat betreft zijn we dus ook echt elke keer. Uh, uh, <laughs> rennen wij dan uh, van de ene, ene heisa naar de andere? Terwijl, ja, nogmaals. Uh, het systeem deugt zelf niet. Dus uh, mm -hmm. ja, het heeft ook eigenlijk geen zin om druk te maken meer over uh, financiële berichtgeving. En we hebben zometeen nog een uh, bericht en ja, dat is dan weer de andere kant ervan. Ook positieve berichten uh, kun, je daardoor zeg maar, uh, ja, kun je daardoor net zo goed achterwege laten. Nee, we zijn gewoon uh, failliet. Daar, is, uh, daar komt het op neer. Uh. Ja, ja. ja. Ja, hoog tijd voor een contra-economie, hè? Ja. Ja, voor onze eigen economie beginnen, ja. Ja. Nee, maar goed, zullen we, zullen we dan met het dan bij laten met dit bericht? Ja. Ja, de, de problemen van Rusland zijn ook niet heel erg populair in Nederland. Oh, dat he? maakt niet uit, wij nee. libertariërs die kijken daar overheen. Gelukkig wel, gelukkig wel. Wij, wij, wij, wij maken ons niet druk dat Poetin de grote boosdoener is. Voor ons is het een van de velen, bedoel. Ja, precies. Dat maakt in... Obama is me er, is er, er ook eentje, ik vind het persoonlijk ja. iets erger. Dus, ja. Ja, nee. Goed, dan gaan we naar, uh, naar Amerika toe, want uh, oh jongens, oh jongens, we maken dan tenminste we, uh, de, de Nederlandse media maakt zich dan zo druk over de toestanden in Rusland, omdat de homo's zo onrechtvaardig behandeld worden, maar jongens, Amerika kan er ook wat van. Er is hier een uh, vrouw uh, het gevangen in gegooid. omdat ze. fuck de police uh, riep naar een agent. en daarbij haar middelvinger opstak. Uh, het gebeurde allemaal in uh, een of ander slaperig dorpje. Uh, ergens in de middle of nowhere. Uh, de, de staat Georgia. Uh, het, het plaatsje heet Cobb. Uh, Cobb met dubbel B. Cobb, Cobb County zelfs, sorry. Mm. En daar fietste zij uh, ja, gewoon netjes op het fietspad. En toen waren er twee agenten en die wilden haar een vraag stellen... want die waren op zoek naar een verdachte. En ja, in plaats van dat zij de agenten tevoren stond... en vroeg wat het probleem was... stak ze haar middelvinger op en dan riep ze fuck de police... en fietste vrolijk verder. Maar de agenten waren... ja, dat is echt ernstig hoor. Hun ego's waren zwaar gekrenkt door haar middelvinger... en de bijbehorende taalgebruik... En, uh, ja, die besloot haar dus uh, te arresteren en haar in de gevangenis te gooien. Nou goed, dit was tot zover de negatieve kant van het verhaal. Er zit nog een positief einde aan. Geheel in, in kerststemming. Um, ja, goed, zij uh, vond het niet zo leuk dat ze in de gevangenis gegooid werd... vanwege het opsteken van de middelvinger en haar vrije meningsuiting. En begon dus een rechtszaak tegen uh, Cobb County, Police Department. En die heeft ze gewonnen. En ze kreeg maar precies, uh, om precies te zijn... 100.000 dollars op haar rekening gestort. Ja, ik weet niet of de inflatie al was meeberekend. Ja, het zou nu al bijna niks meer waard zijn. Ja, daar vond ik mee, hoor. Ik kan nog heel veel uh, iPhones, zakken chips, ja. sigaretten ja. en andere merken. Ja, ja, we kunnen dit, uh, deze kerst nog een uh, gewoon een kalkoen kopen hoor. Maar, uh, ja, uh, ja, ja. We gaan altijd zien wat het volgend jaar wordt, hoor. Ja, ja. <laughs> um, En dat maakt het ook spannend, natuurlijk. Ja, ja nou, In Nederland uh, in ja? heb je ook heel veel van dit soort zaken gehad. Er uh, mm -hmm. hm. was zo'n uh, Tilburger, die had. Uh, uh, All cops are bastards. Yeah. Ja, ja, ja, een t-shirt, ja. Uh, en uh, een logo erin. En er wordt heel veel, uh, veel gesoebat over, over woorden en symbolen. Hè? Dat, uh, ja. Nou, en. Hé, hey, nou, we Klaas er ook nog bij, uh, zomaar in één keer. Ja, we hebben het over uh, de, de, de snel gekrenkte ego's van uh, politieagenten in Amerika. Oh, ja. ja, ik zit nou, nog even in een verhaal, hoor. En, en, en Henk zat toevallig net midden in een verhaal. Ja. Dus, uh, Henk, uh, rond het even af. Ja, de laatste stand van zaken, wat ik ervan weet, is dat er een lijst met woorden is opgesteld die je niet meer naar een agent uh, mag uh, roepen. Oh jongens, ja. beperkingen op onze ja. vrijheid van meningsuiting zijn ook letterlijk in schrift vastgelegd. Ja, maar uh, uh, soms, dan, uh, uh, soms dan kun je ook nog uh, heel ver uh, mee uh, wegkomen als je de context uh, weet. Dus, uh, want je mag wel gewoon nog steeds je mening blijven uh, uit. Ja, dan moet je zeggen, naar mijn mening bent u een klootzak. Precies. Dan, dan mag het, ja. Dan mag het. Uh, dus, uh, maar... Ik moet wel bij zeggen. De agent die kan je dan alsnog oppakken en, ze, en zeggen, nou ja, heeft hij zogenaamd naar mijn mening, heeft hij dat niet gehoord. Hè? Ja, dat, nou ja, dat zou kunnen. maar uh, ja, ja, want zijn woord staat boven dat van jou. Hè? En dan ja. verlies je. Dan kan hij altijd naaien als hij wil. Ja, zonder ja, dat ja. je er iets aan kan doen. Ook als jij helemaal niks zegt, dan kan hij ook zeggen dat je klootzak zak, uh, geroepen hebt. Ja, en maar maak je een verhaal als uh, Henk... De kunst is natuurlijk ook om gewoon zo'n agent het op bot te vernederen door uh, zo weinig mogelijk woorden te uh, gebruiken, zeg maar. Dus, uh, mm -hmm. ja. Ja. Uh, heel veel uh, Marokkanen uh, hebben dat spel al door. Dat uh, doen ja, ze ik, erg... eh, Want je kan wel zeggen van, uh, zonder dat je opgepakt, zeggen ik ruik hier een voor Ja. Ja, ik bedoel, dat is een waarneming, hè? <laughs> ja. ja. Nee, maar die weten, uh, die weten net wel goed het uh, uh, zuigen. Ja, ja, ja. Ja, het belangrijkste is eigenlijk gewoon om uh, in ieder geval vriendelijk te lijken, weet je wel. En, ja. en eigenlijk, um, eigenlijk zeg maar, uh, heeft het ook al te maken met, ja, als je jezelf ver, ver, verliest in woede of angst, ja, dan, dan verlies je dat spel ook. En dan kun je inderdaad ja, ja, maar ja. beter op uh, de vlakte halen. Maar als het je gaat, op... gaat om takt. Hè? De, de, de, je verwenst iemand naar de hel... Church. op zo'n, ja dat is een woord van uh, Churchill, op zo'n danige wijze dat hij er ook nog naar gaat verlangen ja, yeah. Looks forward <laughs> to the journey yeah. ja, ja, ja, ja. Uh. is taksvol zeggen, ja. <laughs> ja ja, en ook uh, zeg maar uh, dat hij gewoon zich gaat uh, schamen om um, om gewoon uh, het, uh, het de situatie uit uh, te moeten leggen, <laughs> ja, maar nou, ja. ik denk dat je met de politie hoef je helemaal niet uh, je hoeft helemaal niet gemeen of nageestig geworden, je kan het gewoon heel erg ...op de vlakte met de waarheid houden. Ja, ja, ja. Ze pakken mensen op die eigenlijk niks hebben gedaan... ...en die worden van hun vrijheid beroofd. En dan kan je zeggen... Waarom heb je, ...waarom heb je nog niet ontslag genomen... ...vind je dat fijn dat dat gebeurt? Mm. Waarom, waarom sta je achter die baan? Je kan ze gewoon heel feitelijk aanpakken... ...en dan als zij daarachter staan... ...dan kan je ze gewoon zeggen... Nou, dat, ...dat vereist een bepaald type mens... ...om dat goed te kunnen vinden. Dat, dat is toch niet misdadig? Ja, ja. Je, kan ze, je hoeft ze niet iets te noemen. Waarom zou je ze varken of... Uh, waardeloos vlees willen noemen. Nee. Dus gewoon met de waarheid hoe het er nu voor staat gewoon kan aantonen dat ze er nogal ja, ze nogal weinig respect voor de mensen hebben. Ja, ja. ja, maar als je gaat vragen van en dat is een beetje je de je truc, heel Veel agenten hebben kijk, denken bij zichzelf nog dat ze dat ze het goed doen. Hè? Kijk ja. die uh, laagopgeleide... opgeleide ja. machtsmannetjes die, uh, die, die, die denken niet van uh, ja sommigen zullen vast een paar tussen zitten van ik ga lekker mensen naaien als ik bij de politie zit. Er zitten er gewoon heel veel tussen die denken dat ze lekker goed bezig zijn. Ja, de meesten zijn ook gewoon. Nou, de meeste, want, want ik, ik spreek wel eens een agentje. Hè. Ja, nee, maar uh, joh, uh, ik weet niet of iemand nog iets verder aan wilde toevoegen. Zullen we het hier belaten? Ja. Ja, dan gaan we naar het volgende bericht. Um, dan gaan we naar Skinny Puppy. Kent iemand die bent? Nog niet. Ah, ja. uh, ja. ja, ze maakt wel leuke muziek hoor. Een beetje een. Uh, nou, hier staat industrial metal. dat snelle poepgeluiden, zeg. Maar. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, dat soort dingen. Ja, ze hebben meerdere dingen gedaan, maar. Uh. En ik um, van een Canadese uh, industrial band, Skinny Puppy, um, die werden hun muziek werd gebruikt bij het martelen van gevangenen in Guantanamo Bay. En dat uh, is uh, naar buiten gekomen door de hele hijszaal rond de CIA uh, martelmethoden. En ja, Skinny Puppy hoorde ervan. En die hebben nou een, uh, ja, die eisen nou een bedrag. En, uh, van, uh, van de hebben dat, een uh, factuur hebben ze gestuurd, hè? Van, Rechten, ja. Auteursrechten, als je, als, Rechten, ja. Ja, als je muziek wordt gedraaid op de radio, dan word je betaald. Ja. Dus dan, ja, nou terecht. Dat dan en het gaat om het bedrag. Dat is hoe het systeem werkt. Ja, en het me. gaat om een bedrag van 666.000 dollar. Oh, dat vind ik een mooi getal. Een symbolisch uh, bedrag. <laughs> ja, symbolisch bedrag. Ja, want het klinkt op zich niet zo hoog. Nee, nee, nee. Ik weet niet hoe vaak ze gedraaid zijn. Het is niet dat ze non-stop naar Skinny Puppy moesten luisteren. Zeg maar uh, de, de gevangengenomen mensen in Guantanamo uh, Bay. Voornamelijk uh, mensen die verdacht werden van moslimterrorisme. Werden uh, ja, de hele dag door en nacht ook uh, blootgesteld aan ja, een heel rijk repertoire van Amerikaanse gitaarmuziek. Daarbij kan je denken aan, uh, aan Metallica, uh, Rage Against the Machine, maar ook uh, Eminem-muziek hier staan en uh, nog een paar. Uh, uh, Zelfs Country muziek. Zelfs Country muziek, uh. ja. Okay. En uh, ja, ik moet zeggen, uh, toen ik dat lijstje las wat er allemaal gedraaid werd, ik denk van joh, dat is beter dan wat ik op mijn werk hoor bij Sky, met Sky Radio. Nou uh, ja, nou praktisch gezien zou ik, uh, zou ik sowieso al geen uh, Metallica draaien en... Uh, Oh, ik Metallica niet uh, erg hoor. Het is toch een ja, beetje jeugdsentiment, vooral het oudere werk van Metallica. Ja het, ja, het is voor jou dan toevallig jeugdsentiment. Nee, maar het is gewoon kutmuziek. <laughs> en, nee, joh. En, maar dat maakt het nog geen martelmuziek, weet je. Oké. Okay. Nee. Als je martelmuziek uh, wil draaien, uh, dan moet je eigenlijk uh, iets, veel, iets heel leuks draaien. Dus zoals uh, de Scène van uh, in uh, Reservoir Dogs. Ja, ja, ja, ja, ja. Huh? En, uh, ja, en dat, dat, dat, dat geeft zo'n spanning die uh, veel ondraaglijker is. <laughs> dan, <hums> want uh, ja, daardoor, kan, uh, daardoor komt die uh, verdachte meer in de woede. Ja, dit nou, ja, ja. ja, uh, was om die mensen dan uit de slaap te houden. Hè? Dus dat is vooral s'nachts gedraaid. Ja. Met de lichte aan, weet je wel. En dan ja. zit zo'n kooitje en dan... Uh... Ja, ja. En dat is... Nou, dat, dat is echt... Uh, ja, dat, dat is gewoon echt... echt nazi methode Ja. Uh... En, um, ja... Uh, ja, ethisch gezien is het natuurlijk. Hè, ja, martelen. Uh, ja, uh, je, je, je moet echt overtuigd zijn... Wil je dat doen? Sowieso praktisch gezien. Ja, ja, uh... ja. Gewoon het aantal valse informatie wat je uit martelen uh, kunt krijgen, dat zou, dat zou al te hoog kunnen zijn ja, ja. tot die overtuiging te komen. Ja. En, en dan is natuurlijk nog het scheve vlak dat je blijkelijk vindt dat je een geweldige natie bent, van, uh, die beschermd moet worden. Maar om die bescherming te doen, ben je bereid om te gaan martelen. Iets wat. Ja. Uh, Iets wat we ja, toch proberen uit te bonnen. En wat je ook niet uh, aan je eigen bevolking zou toepassen. Dus dat is de hele rare situatie ervan. Uh, ja, ja. Ik weet niet of ze niet op hun eigen bevolking zouden toepassen. Ik, uh, ik heb niet de illusie dat, dat, dat we daar gevrijwaard van zijn. Uh, nou, ik. Mijn uh, stiefvader uh, die is wel eens opgepakt geweest naar een uh, ruzie. Hij heeft wel een beuken voor zijn uh, kin gehad toen hij wat bij de hand uh, werd. Maar dat is geen martelen. Uh, martelen, dat is. Uh... Nee, ik zou het niet dat het meteen nu hoeft te gebeuren. Als hij van ons is nee. opge opgepakt, zou ik zeker niet beweren dat hij gemarteld gaat worden. Nee. Maar uh, ja, het is een glijdende schaal. En dat, uh, ik, zie ja, dat niet. ik zie het als onmogelijk uh, dat dat over een poosje. Veel mensen vinden alles wel best. Meerdere deel van de mensen gelooft in dat in het algemeen goed. Hè, dingen, dat, dat, dat, dat is iets waar echt nog in geloofd wordt. Dus uh, ja, mensen allemaal dingen aandoen voor het algemeen goed, dat is iets heel normaals. Ja. Dat is de hele geschiedenis heen gebeurd. En uh, wij zijn echt niet betere mensen. Integendeel, ik denk dat heel veel mensen armoedig heel arm, arm, of, uh, moreel heel armzalig zijn. Dus ja. er is helemaal geen enkele reden om te verwachten dat dat niet weer gaat gebeuren. Ja. Uh, nee, nou... Uh, ja... Het is inderdaad... Ja, je bent heel makkelijk uh, te pakken uh, als je... Uh, er zijn gewoon filmpjes van Amerikanen die op een, op een gazonmaaier uh, rondjes rijden. Omdat ze blij zijn dat uh, Beladen uh, gedood is. Yeah. Ja. Terwijl er zijn geen foto's van, et cetera. Uh, dus je vertrouwt op je eigen uh, overheid. En uh, ja... Stip voor dat Bin Laden uh, verantwoordelijk was voor die, uh, uh, die vliegtuigen in die torens. Op een of andere manier was hij degene die dat heeft uh, opgezet. Ja. Als degene gepakt wordt, dat is toch reden vreugde. Ik kan me dat best wel voorstellen. Als, ja, wel. Uh, als iemand mij iets heel naars aan doet en uh, diegene wordt opgespoord en gestraft, ja, dan zou ik ook blij zijn. Ik ja, dus ja, vergeet dat heel dus veel, heel veel Amerikanen die, die enige informatie die ze krijgen is van die tv <laughs> en die tv vertelt dan ook echt niks anders dan, ja. dan hey, bij, bij ons zit er is, nog uh, meer, to, Bij ons is, hier in Nederland is het toch iets breder hè, de, de ja, informatie die ja. mensen binnenkrijgen. Dus. Ik denk dat dat al uh, dissonantie is. Ik denk ja. dat is zijn even stom als Amerikanen. Yeah. Het, het is al heel makkelijk als je kijkt, ik heb het vorige keer ook gezegd, als je mm -hmm. ook, van logisch denken rekenen, dat zal ook op moreel vlak gelden. Als je gaat kijken bij welke prestatie je al bij de top 20% hoort, dat is schikbarend laag. Uh, het, mensen zijn enorm stomzinnig, heel dom. Mm -hmm. En um, daarom is het ook niet verantwoord om, uh, dat is eigenlijk het, vind ik een heel groot argument. Om, uh, tegen democratie ook. Hey, dus de geschiedenis is gewoon doorspekt met voorbeelden, waarbij achteraf iedereen kan zeggen. Toen hadden we het fout. Dus ik vind het grootste mank, mankement aan, ons, mm -hmm. aan democratie... vind ik dat zeg maar, de, de, de groep mensen die het beter weet... is altijd in de minderheid. Altijd. Mensen die met verstand is altijd in de minderheid. Dus de ideeën die kloppen... waarvan we ooit gaan zeggen dat is waar... zijn altijd een minderheidsstandpunt. Dus het feit dat wij nog geen grote ruimte... voor minderheidsstandpunten in onze samenleving hebben... is gewoon enorm fout. Ja, er zijn ook heel veel... Uh, uh, ...minderheidsstandpunten die achterlijk en dom zijn... ...maar dat we niet een soort... Uh, hey, ...het is heel makkelijk... Uh, ...vrijwilligheid, vrijheid... ...om minderheidsstandpunten te toetsen... ...of het echt werkt... ...en dat dat niet wordt gedaan... Ja, dat, is, ...dat is een groot teken dat we echt fout bezig zijn. Mm -hmm. Ja, mensen zijn ook uh, moreel... Uh, ...afhankelijk van het uh, grote... Hè? ...dus geen uh, uh, eigen uh, verantwoordelijkheid nemen. Dus uh, yeah, dan doen we het allemaal met elkaar... Maar niemand is echt verantwoordelijk voor... Nee, uh, want dat werkt ook voor heel veel mensen prima. Ja. Dat is ja. mijn punt. Kijk, de mensen die, heel veel mensen zouden, de, zouden het ook niet beter kunnen. Dat, ik net, dat is mijn punt. Er zijn gewoon heel veel domme mensen. Er zijn heel veel mensen die terecht menen, waarschijnlijk... dat als het niet voor ze geregeld wordt... Ja, dan gaan ze er niet veel van bakken. Daar zit wel wat in. Hmm. Mijn punt is dat het minderheidsstandpunt daardoor niet... Uh, uh, ...dat is niet een ontkenning... ...van de waarde van het netstandpunt. Dat betekent hooguit dat... Uh, ...dat er ruimte moet komen... ...voor degene die... ...wiens gelijk groter is... ...of uh, moreel waardevoller... ...om toch uiting daar aan te kunnen geven. En daar, moeten wij, daar kunnen wij nog niet in faciliteren... ...als samenleving. En dat is denk ik ook een deel wat... Uh, ...ik weet niet of dat uh, ik weet niet of, het libertariërs, ...of dat voor libertarisch nou zo belangrijk is... ...maar libertarisme biedt daar wel... ...een, uh, een uitlaat, uitlaatklep aan. De mogelijkheid om... Uh, volgens, uh, ...in kleinere groepen volgens minderheidsstandpunten te leven... ...en dan ja, via een soort marktwerking te ontdekken wat echt werkt. En in die zin is libertarisme in mijn ogen een hele goede methode om, uh, om dat doel te bereiken. Ja, ja. ja er zijn heel weinig uh, libertariërs waar uh, ik zo de uh, standpunten zo van open zou nemen eigenlijk. Dat, uh, mm -hmm. ja, we, we, het enige wat we delen is een hangen naar vrijheid... Dat is mooi. Ja. Nee, het gaat nog niet om de individuen. Ik zeg ook ja, ja. libertarische personen. Ja. Ik het het, het li idee van libertarisme... biedt daar mogelijkheid aan. Ja. Uh, om zeg maar... Uh, minderheidsstandpunten... Uh, in een soort systeem van marktwerking... naast elkaar te laten bestaan. Zodat uh, daadwerkelijk naar boven kan komen. Hè? Kijk, ik kan wel zeggen dat... Uh, persoon A is... Uh, is zeg maar, uh, een capabel persoon. Is moreel en intellectueel... Uh, superieur aan uh, 90% van de Nederlanders. Deze persoon heeft een bepaalde visie... en die moeten we volgen. Nou, als dat vrijwillig gebeurt... dan kunnen, we dat, uh, dan kunnen mensen die dat ook denken... kunnen volgens, ja, dat gaan volgen. Of, he, dat, of Dat kunnen waardes zijn die ze zichzelf ook voelen... en die, die ze bijvoorbeeld met mensen... die hetzelfde idee willen hebben, uh, willen delen. Nou, en dan kan bijvoorbeeld blijken... dat het toch fout was. Hè? Maar dat kan alleen maar blijken... als je het tot uitvoer brengt. Maar het kan ook blijken dat het goed werkt. En dan vanaf dat moment kan... De andere, de dommere mens, degene die dat niet, heel veel mensen kunnen niet abstract denken. Dus die kunnen dan, die niet in staat zijn om in te beelden dat het werkt, kunnen dan zien dat het echt werkt. En kunnen ze aansluiten, daar is niks mis mee. Dat jij eerst moet zien, heel veel mensen moeten eerst zien en dan pas kunnen ze begrijpen. Als ze het niet zien, ja, dan blijft het, uh, een, een, een, dan, blijf, dan is zeg maar de woorden of de tekst is geluiden en Het wordt niet tastbaar. Het wordt pas tastbaar als, als het echt wordt gedaan. Nou, nu hebben we dat echt doen, dat bestaat nog niet genoeg in de maatschappij voor moreel superieure standpunten en levenswijzes. En zodra we dat erin hebben, nou, dan kunnen mensen, de, de meerderheid van de mensen die niet in staat is om een duidelijk beeld te vormen uh, van hoe in, op abstract niveau van uh, een goede of een slechte zaak, die kan dan gewoon aan de praktijk ontlenen of dat iets voor ze is. Snap je wat ik zeg? Uh -uh. Uh, klinkt heel. Ja. Nou ja, je hebt zeg maar zo, zo altijd met je idee draagvlak nodig. Ja, en, ja precies. En, en ja. draagvlak, uh, heel veel mensen, laten het zo zeggen, je kan uh, wij spreken als iets wordt uitgelegd. Uh, ja. uh, hoe je een bepaalde opgave uitvoert of zo. Ja dan, of hoe, hoe je bepaald iets doet, heel veel mensen moeten het eerst zien. En je kan het wel abstract houden, maar het kan best wel zijn dat degene die het uitlegt de beste uitlegger van de wereld is. Maar dat dan toch het abstracte idee van de uitleg nooit niet overkomt. Snap je? Je kan ja. je voorstellen dat het gebeurt. Uh, bijvoorbeeld het idee dat uh, vrouwen gelijkwaardig zijn. Nou, dat was een idee waar gewoon mensen niet aan konden. Een deel van de mensheid kon daar niet aan. Nee, nee vrouwen nee, waarom gelijkwaardig? Dat zagen ze niet voor zich. Vrouwen onderdeel van de maatschappij. Net als man waarom? Dat, dat sloeg helemaal nergens op. Dat was alleen maar woorden. Nou, totdat het werd gedaan. En toen werd het voor heel veel mensen heel normaal. Nou, en dat, is, dat is een beetje de, de zwakte. Door de geschiedenis heen zijn er altijd dingen geweest... waarvan de meerderheid dacht... of waarvan genoeg mensen dachten... nou, onzin, daar moeten, moeten we niks van hebben. Dat, dat, dat snap ik niet, dat kan ik niet zien. Nou, dan, dan werd het op een gegeven moment toch gedaan. Wat voor motivatie dan ook. En Vaak juist omdat... Uh, steeds meer en meer mensen... Uh, wel ruimte daarvoor zagen in de samenleving. Maar dat is niet te min. Het had ermee te maken dat... Uh, mensen eerst... Uh, in een samenleving hebben gelezen waar ze zeiden... dit is niet goed. En later, van hetzelfde zeiden... nou, dit is wel goed. En dat heeft heel veel tijd en energie gekost. Heel veel van die veranderingen hebben enorm veel tijd gekost. Maar eigenlijk de les die we daaruit moeten leren... is niet die individuele les van... oh, in dit geval hadden ze gelijk... we gaan weer over tot orde van de dag. Nee, de les die je daaruit moet leren is... sommige minderheidsstandpunten zijn waar... en het is zonde om daar decennia over te doen. Zodra mensen met een minderheidsidee komen moeten ze gewoon de mogelijkheid krijgen om het te uiten en dan kunnen we gewoon in korte tijd zien, mocht het wat zijn, dat anderen zich kunnen aansluiten. Snap je? Dat is de les die we nooit hebben geleerd. We blijven altijd, hé, als er nu weer iets nieuws komt, bijvoorbeeld in vele vrijheid is, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat er een tijd gaat komen, ja, als we onszelf niet opblazen zal de mens misschien ooit een moment bereiken waarop ze zeggen, ja dat, dat we het ooit anders hebben gedaan, dat is gek. Maar nu, ja we zitten nu zeg maar, we zijn nu zeg maar het equivalent van vrouwen zijn gelijkwaardig. Dan kunnen we wel uh, met libertarisme decennia lang uh, proberen uh, aan het stuur te trekken. Maar eigenlijk moet je gewoon de kans krijgen om dat te uiten. Nou, en als het zo is, ja, dan kunnen andere mensen zich aansluiten. Snap je? Ja, fantastisch. jij ja, kunt sowieso altijd uh, in een kleine kring een ruimte creëren voor je ideeën. Dat sowieso. Ja, ik, ik denk dat uh, met heel veel goede ideeën is het toch zo dat als je... Ja, als, jij, als jouw standpunt uh, dat, hè, vooral met morele denkbeelden of zo. Uh, dat het, het kan heel goed zijn dat de, dat de minderheid het gelijk heeft. Ja, kijk, de min, er zijn ook heel veel minderheden die uh, onnozel zijn. Maar dat, daar is vaak wel een, een makkelijk ja, bewijs voor te vinden. Hè, vanuit logica. Maar ja, de, de moreel juiste standpunten, daar, dat bevindt zich vaak ook in een minderheidsgebied. Dus het is ja, voor normale mensen... Zeg maar, is het heel goed mogelijk dat, uh, dat ze gewoon uh, niet het goede idee hebben. Dat het idee wat ze hebben fout is. Nee, maar... maar en, en, en, ja, dat ik, mijn standpunt is dus, uh, de maatschappij. Als, ja. we echt, als de maatschappij er echt van ons zou zijn, uh, dan zou daar ruimte zijn voor de uitdraging van het uh, morele minderheidsstandpunt. Als uh, bezitter van een vooruitstrevend idee vind ik dan ook dat je de vrijheid moet hebben... Om gewoon te zeggen van, nou, ik presenteer het idee, maar wat jullie er verder zelf mee doen, dan moet je het zelf weten. Ja, tuurlijk, dat is per definitie. Ja. Maar ja. Eh, kijk, kijk een, een idee wat niet uh, vrijwillig gevolgd uh, kan worden, is per definitie een slecht idee, lijkt me. Ja. ja dus een ander deel van jouw idee is, iedereen moet onder dwang van geweld verplicht meedoen. Ja. Dan, dan begeven we ons wel snel weer op het terrein van de slechte ideeën, denk ik. Ja, ja, ja. Maar het, nou goed, ja, er zullen ook mensen zijn die denken dat dat... Uh, nee, juist niet dat mensen inderdaad gedwongen mee moeten doen aan... Uh, ja, maar aan dat, houdt dus, ja. Ja, dat houdt dus ook gelijk in uh, dat het om een uh, flinke dosis uh, geduld uh, gaat. Mm -hmm. uh, uh, in groepsamenwerkingen probeer ik wel eens te hameren op uh, dat al het emotionele gebeuren van... Uh, wat mensen bij elkaar voelen als individuen, zeg maar. Als je dat nou, zeg maar, uh, gewoon even laat voor wat het is, dat je dan sneller tot een resultaat uh, komt. Oké. Okay. Ja? Als je dat gewoon even laat en gewoon het doel in uh, ogen uh, houdt. Ja. En maar mensen die... Nou, ja, dat zijn gewoon echt uh, dwalers. Die dwalen gewoon af. En uh, ja... Dan, uh, ja. dan, dan kun je inderdaad beter als iemand die dat ervaart. Dat ben ik dus gewoon een kop koffie gaan drinken of zo. Ja. ja. Maar, ja dan, uh, maar als dan vervolgens uh, de dwalers toch gaan bepalen wat er gebeurt en jouw idee niet wordt gevolgd, waar ben je dan? Nou, nou natuurlijk, uh, maar natuurlijk uh, kost het zeg maar... ...kost uh, gewoon die uh, emotionele gebeuren tijd. Mm -hmm, dat ja. is wat er gebeurt. Oké, okay, ja, nee, dat ben ik Alleen, eens. alleen uh, dat uh, voorkom je toch niet... Door, ...door het de kop in te proberen uh, drukken. Want het komt toch weer boven water. Nee, maar wie heeft het over de kop indrukken? Ja, nou... ...je probeert eens dus wat, hè? Ja. <laughs> ja. Dus je hebt het geprobeerd? Nee, nee, nee. De uh, Processen moeten hun uh, doorloop krijgen. Ja. En uh, ja, dat zit... Uh, ja en, en, uh, ja, en als je ook gewoon kijkt naar de ontwikkeling. Ja, weet je, we hebben een tijd gedacht uh, dat de aarde plat was. En nou uh, denken we dat die rond is. En, uh, ja, um, uh, en nog meer uh, van dat soort ideeën, weet je wel. Die zeg maar gaandeweg pas uh, tot stand kwamen. Ik bedoel, um, de eerste fiets werd pas uh, beschikbaar... Dat, tien jaar nadat uh, de eerste stoomlocomotief al reed. Mm -hmm. okay. ja. Er zat tien jaar tussen. En, uh, en in mijn jeugd kan ik nog herinneren... dat uh, oudjes uh, achter, achter een looprekje liepen. En die moesten ze elke keer om de paar stappen uh, optillen. Yeah. Weet je wel? Zo klikken de klak. En pas uh, eind jaren tachtig, begin jaren negentig dacht er iemand na van maar wat nou als we de wieltjes onderzetten ja wat ja, dan wat dan nou dat bleek echt fantastisch te gaan <laughs> weet je uh, zo uh, dus ja de, de, die kant van de ontwikkeling vind ik wel heel erg verbazend ja, sowieso dit het looprekje dat heeft de wandelstok vervangen ja wat was er nou mis met de wandelstok en wat was er zo beter aan het looprekje <laughs> Kom op. Ja. Ja, het zag er gewoon echt niet uit. Nee, het is echt, het iemand die een hekel had aan oudjes denk ik. Ja. Dus, uh, ja. Uh, ja, dus dat, dat vind ik inderdaad wel een raar gegeven. Dat, hè, dat, soms kan ik gewoon het gevoel hebben van, ja, mensen doen normaal. Of uh, laat elkaar met rust, of weet ik veel wat. Maar ja, het is ook alsof men niet anders wil. Als mensen het willen, ja, dat is dan vrijheid, denk ik. Mm -hmm. Ja. Ja, maar uh, jongens, um, we komen bijna aan het einde van de uitzending. En uh, volgens mij had jij nog een soort van onderbuik. Uh, nee, sorry? Geen onderbuik, een kerstgevoel, hè? Waar was het ook alweer aan de hand van? Dat weet ik niet meer, uh, Henk. <laughs> uh... Uh, ik, ik wil nog even wel zeggen, het is kerst. En ik had nog een, een, een speciaal vanwege een kerstgedachte. Dacht ik van ja. Het is wel honderd jaar geleden dat. een hele speciale kerst was, hè? Wat, wat was er uh, 100 jaar geleden? Wat voor kerst was er 100 jaar geleden? Weet iemand dat nog? Met het uh, Eerste Wereldoorlog? Ja. Weet wat ik... was dat dan? Ja, nou, weten jullie nog dat, dat, dat, dat de Eerste Wereldoorlog was net uitgebroken was? Mensen ja. uh, die gingen nog vol goede moed uh, hun dood tegemoet. Ja. Uh, ja, uh, hoe dat? Uh, honderdduizenden jongens werden eigenlijk uh, richting de front gestuurd. Waar dat ze samen kerst vierden. Buist. Ja, en een keer uh, na, na, na al dat zinloze afslag, dacht ze van. laten we eens een keertje gezellig met elkaar Kerst vieren, weet je wel? Geweldig. Even een dagje niet ve vechten. Ja. Nou, dat is toch mooi en dat is gewoon heel spontaan ook. Ja, dus, uh, ik weet niet of jullie daar nog speciale libertarische Kerstgevoelens bij hebben. Nou ja, in mijn gedachten vier ik Kerst met de Russen natuurlijk. <laughs> met, ja, ja, ja. En met de Staten ISIS. Dat zei er dat niet. Uh, <laughs> zulke kerstparty uh, people, maar uh, nee, nee. Uh, laat er maar niks uit. Maar waar het op neerkomt is inderdaad, yeah, op dat moment zagen mensen elkaar nog als mens. Yeah? Ja. Waar ze bewust van yeah, dat ze ook uh, uh, moeders uh, hadden en uh, gewoon en misschien zelfs een vrouw en kinderen. Ja, hetzelfde geloof ook, ja. weet je wel. Misschien hadden ze moeten ontdekken dat ze allebei machthebbers hadden die uh, zin hadden in oorlog. Ja, ja, ja. Of ja. zij aan het sterven waren. Misschien ja. is er nog uh, een besluit. Wat? Ja, ik weet niet. Uh, ik, vraag me, ik ben zelf geen soldaat op een frontlijn geweest. Maar ja, heb je er nou zelf zoveel zin in, denk ik dan? Ja, je zou wel geloven dat het goed is of zo. Ja, maar ging toen nog echt zingend. Hè? Want ik dacht van: ik ga iets doen en, uh, voor mijn vaderland, voor mijn eer. Uh. Ja, precies. Ja. En we hebben al honderd jaar geen oorlog gevochten, dus hoppa, het wordt weer eens tijd, weet je wel. Ja, je ja, ja, ja. ja, dan geloof je er echt in. Dan denk je: ja, het is uh, prima dat uh, ik en mijn kameraden worden afgeslacht. Ja. Ten behoeve van een of ja. ander uh, financieel uh, spel van mensen die, waar ik niet bij betrokken ben. Ja, ah, de, de, de, de Eerste Wereldoorlog. die ja. Eerste Wereldoorlog was een slechte reclame voor uh, optimisme. Dat, uh, ja, ja, ja. Omdat ja, het eindigde echt in de symbolische loopgraven. En. Ja, een van de uh, grootste aspecten in die oorlog was natuurlijk ook gewoon het uh, totale karakter ervan. Hè? Ja. Dus het was uh, een van de eerste oorlogen uh, echt gewoon land tegen land. Hè? Dus totale land. Dus dat de hele industrie ook uh, daar zich daarop ging richten. Mm -hmm. En, uh, yeah, en uh, met dienstplicht en dat soort dingen. Ja, dat dus uh, ja. met uh, financiering te maken. Nou, nou, nou, het, het rare was, het was dienstplicht kwam pas halverwege de Eerste Wereldoorlog omdat men eerst ging, uh, meldde men zich vrijwillig. Ja. Het was op een gegeven moment toen men zoveel lijken zakken, zag terugkomen. dat mensen zoiets hadden van: nou, laat ik het toch maar niet doen. En toen hadden ze te weinig aanmeldingen. En toen is men, uh, men het verplicht gaan stellen. Ja, maar het is, het is een uh, heel ander gegeven natuurlijk. Uh, als je het als huursoldaat doet, ja. uh, dan doe je het gewoon voor je brood en. Uh, ja. ja, zelfs de Fransen hadden nog huursoldaten, en, uh, van Napoleon en uh, ja, Nederland heeft ook heel veel met huursoldaten uh, gewerkt. Ja. En um, ja. Ja, vies, maar, ja als... ik toen nog echt met een kist met geld. Hè? Op een gegeven moment had er gewoon een andere uh, ja. een die had gewoon daadwerkelijk een, uh, een schatkist, een, een schatkist. En dan, uh, ja, daaruit werd dan uh, al die ongeheim betaald. Ja. Dus dat, dat had ook niet zoveel met de rest uh, van de economie te maken. Nee. Ik denk dat ze he, door, de, door het misbruik van de mens uh, ja, wat op slimmer te doen, hebben ze die kosten wat makkelijker kunnen uitspreiden over de rest van de maatschappij. Nou, het is dus, dus dat ook mee te maken, daar komt de Federal Reserve om de hoek kijken. Ja, dat soort dingen. Nou, er werd heel veel geld, in één keer heel veel geld bijgeprint, omdat men dat systeem van centrale ja, banken precies. had. Ja, dan konden, konden ze zeg maar de kosten ja. makkelijker verdelen over de hele bevolking. Ja, je print gewoon een hoop geld bij. In het ja. begin uh, voelt men dat nog niet zo. Nee. Maar ja, nou, nu, nu, nu merken we het inderdaad, dat uh, een 100 jaar lang uh, geld bij printen, ja, uh, ja. de bodem is nu wel bereikt. Ja. Het, het is, gaat een hele gezellige kerst worden, neem ik neemt al. Het ja, ja, ja, ja. De noodzaak tot genieten uh, neemt wel toe, uh. Ja, ik heb ook niet echt van die kerst, ik ben niet, ik ben niet zo kerstmis-sentimenteel eigenlijk. Ik, dus, ik ook niet, ik heb ik geen kerstbal. Nee, nee, ik heb eerder, uh, zelfs aversie tegen heel veel kerstliedjes. Oh, ja, ja ik, dat is niet het enige. Nee, ik, uh, als Mariah Carey hoor. Uh, ja kijk, daar kun, je, daar kun je mij mee martelen. <laughs> Mariah Carey. En, uh, ja, zou je dan uh, bekennen dat uh, persoonlijke vrijheid maar slecht is? En dat, uh, dat Big Brother eigenlijk je baas is en je vriend. Ja, ja. ja. Dus als je Mariah Carey oh, Big Brother is mijn vriend. Ja, maar ik bedoel, als je gemarteld wordt, ga je toch dingen roepen die je niet meent. Dus, uh, ja, ja, precies. Nou, misschien als je maar lang genoeg Mariah Carey luistert, ga je het echt geloven. Ja, ja, ja. Dan zijn de volgende shows van de Vrijheid Radio gaan over hoe geweldig de samenleving is. We gaan het ja. nieuws zien uh, hoe succesvol de politie uh, drugs heeft weten te bestrijden ja, dan deze begin, dan week. Ik, dan, dan begin ik de uitzending met het Wilhelmus zelf te zingen. Yes. <laughs> je, <laughs> kunt, je kunt altijd nog gewoon een show helemaal zo uh, inkleuren. Ja. En, uh, om ja, aangekondigd... Het is veel luisteraars. Ja, om aangekondigd uh, gewoon uh, nou, complete staatspropaganda neer. Ja, dan, dat we gewoon af en toe als uh, opsteld een idee heeft dat we echt geweldig vinden. Dat we dan gewoon... <laughs> Spontaan weer het Wilhelmus gaan zingen. Ja. ja, ja. Weer, uh, weer die trots. Waar we zo naar ja, verlangen. Ja, trots op Nederland. Ja. Zou je de show ook al kunnen noemen. De partij ook. Ja. Trots op Nederland. Ja, beste heren. Ik weet niet of Jürgen, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Helemaal niks. Helemaal niks. Oké, okay, nee, dan zijn we al een beetje aan het einde van de show gekomen. Snel. Ja, het is ook echt één uurtje, hè. Dus uh, ik, ik, ik, ik ben op... Dit dus is dus de speech, op... show. Als we, als we het half uurtje van mijn idee hadden gedaan, dan was ik gewoon te laat binnengekomen, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, het heeft ermee te maken dat ik uh, op vakantie ben en uh, daarom nemen we deze show ook heel vroeg op. Waar ben je? Ik ga naar Praag. Oh, leuk. Ja. Ho Hoe lang ga je naar Praag? Uh, heel kort even, een paar dagjes. Ah, leuk. Maar het is wel... Uh, en vliegen, in het vliegen of rijden? Ja, nou, hier klaas. ik Klaas. Klaas, mag ik eerst even de uitzending afronden. Nee, dat is leuk. Mensen willen ook even wat over jou weten. Jij bent dat uh, nee, straalende ben middelpunt. Nee? Ik ben gesteld nou, om mijn privacy. Nou, nou, dan moet nee, je maar, je... we gaan het, Klaas, gaan nu even afronden. Uh, beste heren, dames, kinderen, meegebrachte huisdieren. Dank u wel voor het luisteren. Ik uh, wens je allemaal nog een hele fijne kerst. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Hoi. Doe de Doei doei. Fijne kerst. No! So well.